Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Finsterwolde zijn drie doden gevallen. Een vierde persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zaten in een auto die door nog onbekende oorzaak in een flauwe bocht van de weg raakte en in brand vloog. Het gebeurde rond half twee nacht, even buiten het dorp. Of er nog meer personen en voertuigen bij het ongeval betrokken waren is nog niet duidelijk. De hulpdiensten rukten massaal uit met brandweerauto's, ambulances en een traumaheli. Oud-president Obama roept de Amerikanen die per post willen stemmen voor de presidentsverkiezing op om dat vooral snel te doen. President Trump ziet niets in stemmen per post en wil de postbedrijven geen extra geld geven voor het verwerken van de vele stembiljetten. Daardoor kunnen mogelijk niet alle poststemmen verwerkt worden. Waarschijnlijk stemmen veel meer mensen dan anders per post vanwege corona. Het was voor de derde nacht op rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Opnieuw gingen grote groepen jongeren de straat op. De politie heeft 27 mensen aangehouden. Ook zijn zes scooters in beslag genomen. Aan het Jacob van Kampenplein brandde een gebouwtje van de gemeente uit... waar sport- en spelmaterialen lagen opgeslagen. Volgens ooggetuigen gebeurde dat... nadat een molotovcocktail tegen het gebouw was gegooid.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 Fijne toestel op aanstaan. Het is een beetje een grijsachtige dag. Ik denk dat de zon nog wel gaat komen. Maar het meeste warmte hebben we wel een beetje achter de rug natuurlijk. Hè? Mm. Yeah. Mooie dag van... ja, ja, ja, het is allemaal wel. Maar het is niet zo mooi als we de afgelopen dagen hebben gehad natuurlijk. Hè? Nee, we waren het echt een beetje verwend. De hittegolf is een beetje voorbij. mij. Dat geeft allemaal niets. Beter voor de tuin, hoor ik altijd mensen roepen natuurlijk. En het was gisteren weer een redelijk rommeltje in Den Haag... Weet je, de stad en uh, nou even een uh, precies splits. het kwam weer flink op gang en dan zit je even te kijken van, uh, ja wat, wat vinden ze daarvan, hoe, hoe, hoe kan dat nou zo ontstaan zijn? Nou, dit het is gewoon gezellig, het is gewoon saamhorigheid, je voelt het ook. Het is gewoon gezellig, ja, dan is het daarna gewoon helemaal één. Ik, ik weet niet of, of het slim is dat deze gast het zegt. Hij zit op een schommeltje, zo met jij in en weer Ja, het is gewoon gezellig, joh. Lekker de bos lopen. Hartstikke leuk. Ja, één keer per jaar, dan zijn we één met elkaar. Nou, ik vind het wel stoer dat hij het gewoon in de camera durft zeggen. Er zijn er mensen die het nou doen, denk ik. Die denk ik zelf nou? Ik hou me even gedijst. Hij nou, komt er gewoon vooruit. Goed, dit is uh, Toepakleef. Het is nog een beetje rustig. Ik uh, zit even te kijken of onze vrouwelijke uh, afdeling nog aanwezig. Ja, ze komt nu binnenkomen. Ze was op zoek natuurlijk naar een, uh, naar een zonnetje om te kijken of ze daar een foto van kon maken. Maar helaas, er is er geen zonnetje. Het is namelijk allemaal heel erg grijs. Dus dan lukt het niet de, de zon maken. Goed. Oh, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wordt het te lastig uit bed komen of niet? was het afstapje weggehaald bij het bed of niet? Het afstapje, ja. ja. Of het opstapje. Het opstapje, nee, He? nee, nee, nee. Het was meer dat ik, ik zet een met die regen. Ja? niet zou komen, heb ik al mijn planten van de schotels afgetrokken, ja? zodat die lekker konden vullen met ja? water. Dus die ja? Ja? heb ik er allemaal weer ingezet. Ja? En dat duurde langer dan ik dacht. Okay. En ik had, dacht zelf nog, ik kan ik moest wel nog wel ge... even van Albert Heijnen maken. Ja, vanochtend was het ook een beetje laat, ik moest toch jam maken. Ik heb het in potjes laten staan. <laughs> ik denk even jam maken eerst nog. En toen moest ik de honden goud laten. Ja. En toen dacht ik mezelf van... Oh, ik moet nog brood smeren. Ja, dan is er toch geen een keer dat je denkt van... what oh, the oh. fuck, het is te laat. Ja. Jezus. Ja, Wil je even stoerdere smoesjes gaan bedenken, maar die kan niet. Dit is wel suf, hè? Dit ja. is echt wel suf. dit uh, ja. klinkt als mijn oma gewoon. Ja. Nou, ja. -pl Plotten met planten en met gaten ja. erin. En overstroming en zoiets. Ja, maar je wordt wel heel kneuterig als je zo... Uh, een ja? beetje lockdownerig doet. Lobdouderig ik, uh, ik heb doen? namelijk gehoord van... Uh, een een collega van mij, haar dochter, had uh, corona. En ik yeah? heb bij haar in de auto gezeten. Afgelopen oh. zaterdag. Oh, okay. oh, en toen stonden we urenlang in de file naar Zandvoort toe. Toen het zo mooi weer was. Oké, okay, ja, yeah, dat is een nadeel van het. En uh, toen had die dochter ons gezien. En yeah. toen heeft ze naast de auto tegen ons zitten praten. Maar we hadden wel een open dak in alles hoor. Oké. Okay. Maar ik werd wel gebeld. Je moet in quarantaine. Huh? Maar ik heb helemaal geen klachten. Maar nee. het is wel een beetje dat je denkt. Oh, oké. Okay. Okay. Dus dan geniet je van die kleine dingen. Als plantjes en zo. <laughs> ja, gaat ook. Jezus. Het gaat maar door, hè? He. Het gaat, het gaat door. maar door. Dat is het niet snel, gepakken. sowieso. Gewillig he. ja. snel. Nou, ik zit even te kijken hoe het weer de cijfers waren. Hoeveel uh, uh, gemelde patiënten zijn het ook weer? 94. Ik zit ook even te kijken. De ziekenhuisopnames afgelopen week, dus op 10 augustus, natuurlijk, is 5. Personen zijn er opgenomen. Personen zijn overleden, dat is eigenlijk het interessante cijfers. Maar, maar ja, dan he? lopen we natuurlijk achter uh, totaal van een week 0. Nee, maar ik mag je wel een. Uh, nul. Een, en als je dan. Bedoel, als, als je dan overleden bent. Als je een van die overleden personen bent, nul. Maar goed, dan zou je. Dan moet je eigenlijk. De grote kans dat je naar boven de negentig bent. En een hele kleine kans. van uh, 0,1 procent of zoiets. Dat je dan jonger bent dan 45. Maar nou, je begrijpt dat. is echt serieus shit dit. Dat is serieus shit. Serious ik heb gisteren ook een artikel gelezen. dat er heel veel mensen zijn die jonger zijn. Die hebben lichte klachten gehad. Ja? En die hebben nu last van een, een soort vermoeidheidssyndroom. Oh. Er was ook een, een, heb ik al een jaar journalist van. Ja, ja, weet ik. Ja. Maar er was een journalist ook. Ja. En die was al 95 dagen geleden dus, uh, hersteld. Ja. En die heeft nog steeds, als hij uh, een interview moet geven, dan moet hij twee dagen van komen. En met alles en er is ook Stephanie zelfhulpgroepen op Facebook en alles. Oh ja, oh ja. dat, dat is echt zo mooi om te zien altijd. Dat ja. Die mensen gaan praten over hun klachten, waar ze last van hebben, waar je dan nou wat aan kan doen. Ah uh, nee, ja, ik moet even bij komen. Ik ga even, even zitten, hoor. Ga je maar even ah. zitten dan? Nee, nou, dat baart mij wel zorgen. Is... Ja, zeker. Maar goed, je had, je had, had ik al verteld hoeveel ziekenhuisopnamen het waren? Of meldingen, maar in ieder geval 94 tot en met 10 augustus. Uh, in onze, patiënten onze provincie. is uh, vijf, gewoon Nederland. Hè. En uh, het aantal overleden personen is nul. Dus het is echt, uh, dit is uh, nou, heel gevaarlijk allemaal. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Dit is echt, ik voel gewoon nu. Uh, ik voel gewoon... Ja, je hebt gelijk. Alarm. Alarm. Ja, gisteren Blijf wel. binnen. 600... Spruit elkaar op. Oh wacht, nee, ik krijg niet door. dat het schoolbel is. Want de de 636 begin. 30, uh, besmette gevallen gisteren. Ja, besmette maar gevallen. Maar het staat alleen niet hoe ziek ze worden. En uh, de meesten die worden dus niet zo ziek omdat ze jonger zijn. Besmette gevallen. Ik bedoel, Vorig jaar hadden we ook griep. Ik heb ook griep Echte, gehad waarschijnlijk. Echte positieve... Uh, ja. ja. Je bent een corona-ontkenner hoor ik. Ja, ik zit wel tegenaan. Hè, ja, meest, hè? zeker hè? Ja, je hebt, <laughs> ja, je hebt gelijk. Nee, ik ontken het niet. Maar laten we het even in proporties zien. hè?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 Misschien muziek op deze zaterdagmorgen nog een beetje grijsachtig. Maar echt, het gevoel zit er nog wel een beetje in dat we echt zomer hebben gewoon in Nederland. En uh, nou ja, dat is mooi. Ik bedoel, geniet ervan. Want uh, ja, volgende yeah. week uh, gaan de scholen weer uh, open. En het uh, is dus wel advies dat, uh, geval dat je de raam openzet, hè, want dat is nog wel even een puntje. Je moet de raam openzetten. Meer ventilatie. En ik had wel begrepen dat. Uh, was ook uh, Maris de Hond nou niet uitgenodigd om ook even zijn visie over de zaak te laten schijnen? Oh, en zijn licht op het uh, ontwerp te laten schijnen. En uh, op zijn uh, internetsite um, Maris de Hond, uh, COVID-19. Uh, COVID-expert? Uh, COVID ja, nou, nou dat, dat zegt hij. Hij zegt niet, hij, zeg, hij ontkent het hè, aan alle kanten. Hij zegt, hij nee, geeft ont... dingen van anderen door. Nee, hij ontkent niet. Nee, hij ontkent het niet. Nee, maar hij, uh, hij is COVID-kenner. Ja, Hij, COVID -kenner, hij... Ja, hij ja. weet er gewoon heel veel van de cijfertjes. En bekijkt ja. het op verschillende... Kijk even op zijn site en lees gewoon even. En dan krijg je zijn visie in plaats van... Uh... Hij ja. zegt ook in zijn brief... Uh, laat je niet alleen maar les lezen door de RVM En de, de uh, Outbreak Management Team. En het is natuurlijk heel raar dat iemand van de RVM komt. En die gaat dan en vertel op wat de cijfers zijn. En daarna gaat hij zeggen... Te... ja, ik ga van het weekend terug even op vakantie. Boeien. Hou eens even met een je persoonlijke dingen allemaal. Dat... Ja, ja, als ja. je daar met de pet op zit van de RVM, dan doe je hele zakelijke uitdrukking. Dan ga je zelf niet zeggen dat je toch even met het vliegtuig... er eens gaat vliegen. Hou ja, eens op. Nee. Dit is nee, maar Het hele gebeuren over die, uh, over die ventilatie op scholen... dat dat dan volgens een bouwbesluit is van 1984... terwijl de klassen uh, aanmerkelijk groter zijn. Uh, de, de, er is minder vloeroppervlak in gebruik... Uh, wat uh, voor meer leerlingen, omdat er veel meer tussenschalen zijn en zo. Hè? Hè? Wacht, dit is heel vaag. Dit. Nou, ja? <laughs> dat, uh, de, leer, de leerkrachten, ja? vroeger had je één directeur, een conciërge en nog een uh, secretariaat en nog eentje. Ja? En dat was het. Ja? En nu zijn er zoveel tussenschijven gekomen, daar zijn allemaal aparte hokjes voor gemaakt. Ja? Dus dat, dat las ik dan gisteren. En denk ik van ja, daar zit wel wat in. Want uh, daardoor zijn er dus uh, minder lokalen, dat er toch meer mensen per lokaal zitten. Plus dus dat het uh, vaak niet eens afgefilterd wordt. Oh, oké. Okay. En dan ja, is het naar nou de vraag van, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar is echt waar zijn dat er steeds meer schijven tussen gekomen? Ik heb juist in de zorg hebben wij schijven er dus uit gehaald. Ja, nou, ik merk het bij de gemeente ook, hoor. Dat vroeger had je dan een buitendienst. Ja. En dan had je daar een hoofd van. Dan had je drie mensen daaronder. Dat waren een soort opzichters. Eén voor straat en reiniging, de ander voor de riolering en... Dat soort dingen. Ja? En nu, nu heb je gewoon zoveel mensen die op kantoor zitten... dat ik denk van, hoe kan dat nou? Dus, uh, ja. maar, dat, uh, ik zou denken, wie je, manik, het je moet een platte organisatie worden, toch? Bottom-up. Jij ja, op de werkvloer denkt jezelf nou, wat heb ik nodig? Nou, en dan management gaat zich erop afstemmen. En niet wat dat mensen management al gaat vertellen wat moet gebeuren en nog eens een keer een lager tussen... en uiteindelijk iedereen heeft zo'n lekker leuk baantje. Nee. Waardoor kunnen de werkvloer werken? Ja, nou ja, goed. ja. het klinkt ja. allemaal heel makkelijk, maar blijkbaar is er nog helemaal niks in uitvoering gebracht. Die toont ging me geheel, sorry. Ja, Goh. maar dat vind ik ook het rare, dat ze er nu beginnen. Van oh, we moeten nou eens kijken of het wel kan. En er zijn dus nu al scholen die zeggen: van nou ja, tot en met uh, 1 september of 1, september, 1 oktober, ja? geen, uh, uh, geen gewone toegang. Nee, mondkafjesplicht. En uh, als, dan is de school daardoor. Een maand in quarantaine. Ja. Dus dat ze dat niet door kunnen geven. En het, dan... is toch, het is toch te belachelijk voor worden. Gewoon de hele nieuwe generatie: die al eigenlijk achterlopen. en wij geven al slecht uh, uh, onderwijs. Wij staan al niet zo heel erg hoog meer op die lijst met uh, onderwijsgevers en zoiets. Die gaan we nu een beetje vastzetten, omdat de oude generatie mogelijk ziek kan worden. En de hele generatie loopt straks een heel, heel stuk achter hè? in een hele leven. En de hele ontwikkeling van Nederland. Ja, die, nou, hele die, je zegt gewoon een hele oudere generatie, maar er zijn dus ook een hoop, hoop mensen... Ja, oké, okay, dat weet ik dan wel. ...die niet oud zijn en die, nee, die dan die gewoon niet oud die zijn hebben, en, en ik die, die kunnen gezien niet meer doorleven. Nou, ik heb ook gezien bij de, bij, de, bij de schema's, klopt, echt. Ja, heel en veel. En ik ken dus een aantal van die mensen die dus zijn jonger en die, uh, ja... Die hebben nog klachten, bedoel je? Die hebben klachten. Ja, klachten. Maar goed, nee, nee, iedereen heeft klachten. klachten. maar als zij corona krijgen, zijn ze dus ja. Ja, dat denk je. Dat vul je in. Ja, nee, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Dat zijn Alle zij zelf Al die mensen met auto-immuunziektes en dat soort dingen, ja. die, zijn die hebben een probleem. Die, die denken dat ze een probleem hebben. Maar, ja, maar we er zijn nog niet hele duidelijke cijfers over. Nee, want ik bedoel, iedereen gaat niet met die in de hele uitzending mee Nee, uh, Nee, nou, nou, maar we zitten elkaar helemaal gek te praten soms. Terwijl als we weer naar de cijfers kijken gaat het eigenlijk hartstikke goed. En ik snap ook dat we er nu de remmer op moeten houden. Dat we niet heel enthousiast moeten worden. Maar we geven soms ook niet volledige cijfers. Om de poelen maar een beetje. Van, nou, als we niet alles weten, dan is het wel goed. Dan is ze wel gedijst. Maar zo werkt het niet, dames en heren. Goed, het is de zaterdagmorgen hier bij Toe bij de paas slap ga oor, Maar een hele serieuze zaken aan aanbod hier. Ja, yeah, wat the fuck. De killers nu. Die nieuwe single. De eerste keer draaien en dacht ik, wat een geneuzel is dit zeg. Maar toch groeit je aan me. Ik moet zeggen, ik vind hem leuk. Dat gitaartje, team. Heel simpel, maar leuk dit. Is Arlo Park, dus. Het heet Black Dog. What the fuck, blijf maar uit de buurt. Je weet wat er met die Black Dogs. Je weet niet wat het fout gaat. Huh? Wat Wat? The... Shit, hij zit hier toch onder on tafel. What the fuck. Stil blijven zitten. Blijf zitten. Is dat een panda? Nee, hij heeft geen witte vlekken. Nee, nee, hij heeft geen... Nee. Wat? The... Het is een wolf. Sorry, mijn fantasie slaat weer op hol. Harlo Park dus, en dat heet Black Door. Door vooral is nieuwe single van The Killers. En ze hebben Employing the Mirage binnenkort uit. Dat is het nieuwe album. Dit heet A Dying Breed. We are a dying breed. Ja, de mensheid gaat ten onder aan haar eigen geklaag. Maar goed, wel even goed nieuws. Dat wil je toch even, uh, even vertellen? Nou ja, er was vannacht natuurlijk... Uh... De uitslag van die actie op Giro 555... Ja, dat er ja. 11,5 miljoen binnengehaald ja, is. Ja, netjes. En uh, de, de Sigrid Kages die zat erbij. En die was er, uh, tot tranen toe geroerd. En ze vindt het gewoon echt zo geweldig... hoe Nederland toch weer daar staat als er zoiets is. Ja. En uh, zij kent enorm veel mensen daar in... Uh, God, waar was het ook weer? In Beirut? Bij, in Beirut, yeah. en, uh, haar, haar, ja. Ze heeft daar gewoond en haar kinderen... die hebben vriendjes en en nog wel contact mee... En er zijn er bij, die zijn gewoon hun ouders kwijt en hun huis kwijt en dat soort dingen. Dus die is echt, uh, ze was tot tranen geroerd en uh, ja. Ja, ook die vrouw die dit voorlas. Nou zeker. De uitslag, die vond het ook mooi, 11,5 miljoen. Was die vrouw ook, uh, had zij bekende daar ook ofzo? of uh, Nee, nee, ik weet ook niet waarvoor ze huilde. Ze zeer sproeg, begaan. Het sloeg ook helemaal nergens om waarvoor ze het huilde. Was dat helemaal geen bekende <laughs> daar, dus waar we gaan op. <laughs> nee. Dat je mensen dus, nee, je bent gewoon, maar dit vind ik echt nep hè. Nee, maar het maakt het wel veel anders. Ja. Want ik moet zeggen, die Bas van Wijk heeft, hè, die neergeschoten is. Ja. Uh, ik, ik log in de afgelopen donderdag. Ik had uh, een paar dagen niet... Uh, was, was ik vrij met de ja? hele warmte, gelukkig. En, uh, maar toen las ik dus dat die Bas van mij... Had dat dat een, een zoon was van een collega van mij. En dat maakt het toch anders. Heel raar is dat. ja. Want dan is dus het veel dichterbij. Ja, dan kan je, uh, je iets zeggen, meer voorstellen. Handshake awake. Ja, heel bijzonder. Handshake away Dat is mooi gegeven. Nee, ik vond het mooi. Ik, uh, gisteren kreeg ik natuurlijk uh, aan tafel kreeg ik een discussie. We zaten die uitzending van op één te kijken tussen 7 en, en acht. Ja. Uh, eindelijk hadden we het gezin om de tafel. Ik, ik moest wel wat moeite om mijn... Uh, Noem je dat, om mijn zoon erbij te krijgen. Want die zit natuurlijk altijd nog steeds op zijn eigen mobiel. Maar mijn dochter was erg begaan met de situatie. Maar die heeft ook een aantal kennissen daar in Libanon. Daar is een bevriend mee geweest. Dat verwaardert nou. allemaal weer bij jeugd. Maar dat is wel geweest. Dus die zegt van, ja eigenlijk zou ik daar wel naartoe willen. En uh, dan zou ik daar wel, wel uh, willen eten of dingen willen uitdelen. En zo, alle ideeën en zo. En mijn vrouw is nog wel en zegt, ja maar hoe doe je dat? Want ze spreken daar uh, taal geen andere talen. Oh, dan moet je eigenlijk eerst op les. Nou, een gegeven moment, en na een half uurtje brainstormen kwamen ze tot het feit: zullen we gewoon mijn geld overmaken, zullen we ons schuldgevoel meer afkopen. Hebben we dat gedaan? Hebben we gewoon geld overgemaakt? Die is het klaar? Dus uiteindelijk, uh, nou goed, het is 11,5 miljoen opgehaald. Niet slecht. Heb jij al wat geld overgemaakt? Ja, ja. Maar niet ja. op die. Ik had. Uh... De, de Libanese Rode Kruis of zo, denk ik. Uh, het was een andere, uh, andere okay. bank. Ik hoop wel. Nou, het ja, was... daar was iedereen natuurlijk wel een beetje bang voor. Dat is uiteindelijk dat het weer aan de strijkstok blijft hangen. Ja. Dat allerlei organisaties die personeel wil gaan betalen, dat is ook nog ja. een puntje natuurlijk. Ja. Dat moet ook je wel je eigenlijk. De CEO die zoveel miljoen per uh, nou, maand ja. krijgt. Een klein stukje Lebanon dan. Dit was ook zo goed, hè, van de humanry, van heel vroeger. We gaan het niet ruimen, maar gewoon dit, dit. Dat ging toen over de oorlog destijds. In de jaren 80 was dat. Hmm. Ken je dat nog dit? Nee, ik zie dat je het niet herken. Nog niet, nog, nee, nog niet, niet. Nee. Maar goed, eh, in ieder geval... dan ben ik de draad kwijt. Nou goed, maakt niet uit. Er is 11,5 miljoen opgehaald. Daar gaan ze goed besteden. Het gaat naar het rode kruis daar. En daar wordt gewoon basale dingen voor gekocht. En dat is... Ja, wij zaten dan ook te breven. Wat zou je dan daar naartoe mee naartoe nemen? Je speelt goed voor die kinderen. En je zit ook te denken van ja... 200 mensen zijn doodgegaan daar, dus eigenlijk zou je dan kunnen denken dat er niet zo heel veel huizen helemaal verwoest zijn. Dus er zal nog heel veel spullen er bruikbaar zijn. Dus daar komt het misschien toch weer op neer op, op eten, drinken, echt dat soort dingen. en, en uh, persoonlijke verzorging. Ja persoonlijke verzorging. Dus, uh, ja, klopt, zeep mondkapjes kwamen zoals zelfs op dat uh, hele ja. voorraam met mondkapjes vanwege de corona die waren vernietigd, dus die hebben ze dan ook nodig. Dus uh, ja, dat die moet heel goed Medicijn, nadenken. Medicijnen. Uh, uh. Ja. Ook nog en uh, uh, uh, noem verband, verbandmiddelen en zo. Dus, maar dat zal het Rode Kruis natuurlijk wel regelen natuurlijk. Maar uh, die ja. zijn ook niet zomaar overal. Nee. En uh, ja, een van die, die spullen om, om te scheppen... en te vegen en te doen. Ja, is knullig. Ja, maar het is oh, heel knullig? knullig. Maar dat soort dingen zijn allemaal weg. Ja, er is dus gewoon een enorme krater daar in die stad geslagen. Ja. Ook van 40 meter diep, hè. Daar ja, zit die zee dan echt. nu in. Hè? Ze hebben daar een enorme... Nog, een, nog steeds, een, denk ik bij mezelf... Hoe kan dat nou? Ik dacht eerst 2700 kilo. Dat is best veel. Jezus. Nee gast, 2700 ton. De, hoeveel? Zoveel van dat spul lag bij elkaar. Maar gelukkig lag er nog niet zo lang. Het lag er nog maar een paar weken. Dus dat is veel bij je natuurlijk. Ja, het lag er net. hé. Uh, hey. Het lag er nog maar net. We hebben het nog niet ingeschreven. Het lag er nog maar net. Uh, maar je hebt dus gewoon een grote, dat heet een Caldera. He, heet yeah? het, he? Dat is ze uh, in Griekenland ook. En dat ze denken, van, daar, kwam, daar is dat Atlantis gebeurd. Dus als je dan, uh, er is zo'n enorme, bij Santorini daar heb je ook zo'n uh, zo geluk... enorme krater. Oh, okay. Heel diep. En ik... daar is ook wat gebeurd. Daar is ook Nou goed, in ieder geval, gelukkig lach ook niet zo lang, iets zeven jaar of zo. Ik heb all over me. Dat, dat weet je wel, dat gevoel... dat het in één keer helemaal van je overneemt. Ja, mannen hebben het vaker. Vrouwen hebben het minder. Dat, dat, dat gevoel dat het je helemaal overneemt. Dat hebben vrouwen, ik kom het nooit tegen. Maar ja, goed. maar het komt omdat die hersenen naar beneden zakken. Ja? Dan neemt het gevoel het over. Ja, nee, heb het gevoel helemaal over, goed. Ja. Nou, ja. ik snap het al. Nou, daar kunnen ze niks van doen. Nee. Oh, Yes, we are on. En het is uh, zaterdagmorgen de Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Eens even kijken wat er allemaal speelt. Ja, ja, ja. Oh ja, ik denk dat Nee. Van. Ja, nou laat maar alle knopjes staan. net andersom. Okay. Goed, maakt uh, niet uit. Vertel. Nou, het treinverkeer uh, Amsterdam-Zandvoort. De NS vraagt mensen die met de trein naar Zandvoort reizen... om zich aan te melden via de app. Dat zei ik al. Dat heb ik al eerder opgeroepen om dit te doen. Een week van tevoren oh. aangeven of je erheen wil. Oh, wilt. ik denk jij. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, zo is het vervoersbedrijf hopelijk te, te spreiden... en overvolle treinen te voorkomen. En uh, de afgelopen weken was het natuurlijk vanwege de hitte... en de zomervakantie extreem druk... En in sommige treinen was het te druk, maar andere treinen was er best een ruimte voor. En dan zeggen ze ook van ja, de sprinter tussen Amsterdam en Zandvoort, die rij, zit zitten een beetje vol. Maar in de sprinter tussen Haarlem en Zandvoort zijn meestal nog juist plaatsen over. Reizigers vanuit Amsterdam moeten voor deze treinen weliswaar een keertje stappen in Haarlem. Maar ze hebben dan wel een rustige reis, die vaak zelfs nog enkele minuten sneller is. Dus uh, ja, dat wordt dus echt... Uh... Aangeraden om je via de app van NS aan te melden. En de komende dagen is er weliswaar kans op regen en onweersbuien. De temperaturen blijven hoog en de zon laat zich regelmatig zien. Dus het is wederom toch wel een lekker weekend om richting het strand te gaan. Hoe ja. mooi is dat? Ja, goed. Ik echt, nou ja, ik zou het afraden. Ik zou niet met de trein gaan. Ik ga er met de fiets. Ik ga ook wel eens naar het strand, maar ga ik op de fiets. En uh, nou goed, ja. om nou echt weer in zo'n krappe trein te gaan. Niet heel erg handig. Goed, de beeldenroute van Mar Marlene Scherps is afgeblazen. Er zijn drie keer vernielingen geweest in twee jaar. En, uh, ander, anderhalf jaar weet ik allemaal. Een korte tijd is er flink wat beelden vernieuwd. Vernield, en ze zijn dus ook heel fragiel... En er was alleen nog het koppel, geloof ik, van, uh, de, koppel, van, van de, de koppel. Dat is een beeld, zo noemen ze dat. Die is zeg maar uh, helemaal van de sokkel afgehaald. Dus nu zitten ze te denken van, hoe, hoe doen we dit nou anders? Eerst, nu alles maar weg. Ze hadden een, een, noem je dat, een contract getekend met haar... dat ze zolang die beelden zou uitlenen voor een route. Dat hebben ze nu ingetrokken. Nu gaan ze kijken, hoe kunnen ze het anders aan het publiek presenteren? Ja, nou, ja, is in raad. Opnieuw zijn twee Zandvoortse bedrijven tijdelijk gesloten omdat er bij een medewerker het COVID-19-virus is vastgesteld. Woensdagmiddag is een medewerker van het plein en de Febo, want het is dus een eigenaar, die is positief getest op corona. En de eigenaar heeft besloten uit voorzorg dicht te gaan in afwachting van het advies. Maar ik moet zeggen, ik heb gisteravond weer een bericht gezien dat, uh, dat ze weer open mochten. En, uh, maar omdat er te weinig personeel is, omdat er een hoop in quarantaine zit, gaat alleen de Febo over open en het plein blijft dicht. Dus je kan in ieder geval wel een frietje bij de veeboel halen op het plein. Maar het is wel, wel angstaanjagend. Er gaan meerdere tenten dicht. En je hoort hier daar gefluister. En ik hoorde vannacht... Lag wat, wat is er angstaanjagend dan? Nou, dat, dat er orica dicht gaan in het dorp. Oh, dat ze echt op de fles gaan? En dat het dichtbij is. Dat de mensen dus allemaal besmet zijn. Dat vind ik, dat vind ik wel heel anders dan... Ik heb voorheen... De eerste, bij de eerste golf dan, tussen aanhalingstekens... heb ik eigenlijk bijna niemand gehoord die besmet was in Zandvoort. Nee. En nu hoor je dus gewoon buurmeisjes s nachts in de tuinkelezen van... ja, die heb het ook en die ook en dit en dat. En er is, zitten allemaal in quarantaine. Maar ze zijn dus allemaal jongeren nu. Ja, ja. ja. Dus uh, ja, het is wel fascinerend de jongeren hebben bijna geen klachten of milde klachten. Ja. Dus ik, ik zie de paniek nog niet helemaal goed. Er wordt tijdens de, de hittegolf keihard gewerkt. Het, uh, even, kijken, even kijken, wat gossen nou weer... Oh ja, wordt hier keihardgewerkt door de, de Boas en uh, de beveiliging in Zandvoort. Sommige mensen klagen nog een beetje, denken ze van ja, er moet wat meer uh, opgetreden worden. Maar het schijnt dus bijvoorbeeld dat de NS heeft al 15 security extra medewerkers aangenomen. En die zijn ook allemaal zichtbaar in beeld. 18 agenten zijn op één warme dag actief gewoon in Zandvoort. En voor hetzelfde uh, moeten ze mensen meer gaan aanspreken dat ze gaan kamperen in een auto. Dat ze campers over laten, ja. over laten staan. Maar ook al die kleine tentjes die je dus nu op het strand hebt ja. overdag. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen die blijven gewoon zitten. Nou, dan slapen ze erin. Ja, oh, lekker. Maff is dat gewoon om op het die strand te zijn. Dat je zoveel dingen uit de, dat je dan in de tent... Die zoveel je, meeneemt. Nou, je gaat, dat niet alleen. Maar dat, dat je dan helemaal op het strand gaat slapen om uiteindelijk daar... Als eerste te zijn. Nou ja, het heeft wel wat. Het is, okay. het is wel het koelste om te slapen. Het is wel het koelste op het strand. Het coolste ja Als jij s'nachts, de... of dat jij in je warme kamer zit... Ook al heb je alles open. Je huis houdt zo warmte vast. Vanochtend heb ik mijn huis, ik heb zo'n thermometer liggen... het ja? staat dus nog steeds 27 graden. Okay. Nou, buiten 20 nou ja, graden het is, nu. Elk huis weer verschillend waarschijnlijk ook weer. Ja, goed geïsoleerd. Ik slaap helemaal onderin, dus... Uh... Dus dat niet Maar goed, er moet meer worden opgetreden. Zegt de ene Zandvoort uh, en de andere Zandvoort. Zegt ja, maar er wordt al heel veel gedaan. Dan realiseer je wel dat er hard aan wordt gewerkt. En nee, dat we eigenlijk wel aan de mak zitten... van het inzetten van de BOA's en de agenten in Zandvoort. Nou goed, ik zeg alweer goed bezig. Zeker die mensen van de reddingsbrigade. Ik roep ook elke week. <laughs> nou goed, nog iets anders? Nou ja, de reddingsbrigade is goed bezig geweest. En, uh, maar dan nou bleek dus wel dat die, die trap op de reddingsbrigade... Dat die, uh, vernieuwd is even. Er is eventjes een andere trap neergezet. Ja. En uh, dat is natuurlijk uh, uitstekend. Maar uh, dat is uh, de zwaarde... Kijk hier, hier heb je het artikel. Ja. Want uh, midden in het hoogseizoen waren twee treden... van de wat gammele toegangstrap op de Zuidpost hadden het begeven. Maar uh, er is uh, volk materiaal... heeft binnen twee dagen een tijdelijke noodtrap geregeld. En ik moet zeggen, als je gewoon die, die noodtrap ziet... Ik denk van hoe zo'n noodtrap, dat is een prima trapje, daar kunnen ze voorlopig wel mee voort. Ja, dat was gewoon metaal ook, zie je. Ja, het is een hartstikke mooie trap. Hebben we nog nooit zo'n mooie trap gehad? Dat ik zeggen. Ik ben blij moeten... voor ze dat ze nu weer uh, veilig... Niet zeuren, moeten een trap kunnen. krijgen, zeg. Jezus. Ja, maar ze hebben gewoon natuurlijk echt uh, een hele nare tijd gehad nu. Want ze hebben van de week dus weer... Uh, nou, vertel, drink, maar. Een vertel een kom maar. kom maar. Een op het uh, droge ja? getrokken. En die heeft het niet overleefd. Okay. En toen werd het code rood. Dat was natuurlijk wel heel Ja, goed. ik snap het. Het is echt ongelooflijk dat er vijf mensen vorig weekend uh, zijn verdronken. Dat dus Je denkt, jezus, hoe kan dit gewoon? Goed, Ik Ja, even iets anders, dames en op winkel verhuist. Blijft wel in het centrum. Het pakhuis hier in Zandvoort is natuurlijk donderdag, vrijdag, zaterdag open. En het Sein postweg City, echt net oude hotel. Het is echt grappig om er binnen te, binnen, binnen te lopen. En nu uiteindelijk, uh, ze moeten er per 1 september uit. En nu hebben ze een andere locatie gevonden. En uh, ik zit even kijken dat Louis-Davidstraat nummer 7. Het is niet zo groot. Kleine meubeltjes hebben ze plaats voor. Banken en dat soort dingen niet meer. En ze roepen dan ook weer op om mooie spullen te gaan uh, te doneren. En uh, ze gaan dus 31 augustus dicht. En 3 september proberen ze weer open te zijn. wordt even nou, flink uh, slepen en dan is alles weer in orde. Nou, tot zover de Zandvoorsbericht. Straks de tweede gedelte uit het rijbegaan. We hebben wel mee, veel meer. En dan doen we nu even een lekker zomersplaatje hier bij Tobaklee. Muziek uit de kringloop. Opgepost. En op de radio.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 more holy see the world more slowly take test my roses searching for balance praying for clarity Ma, strip me naked take this identity tell me it's unity in the keshire like i am you, you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 Heb je echt gezien uh, in uh, Green Team Pang? Ja, ik echt het. Precies. Even fluitketeltje opzetten. En dan uh, heerlijk. Green Team Pang. En uh, goed, het begint van die plaats. We zochten er vorige week na. Ik heb het nog niet gevonden waar het op lijkt. Maar dan kom ik ook wel eens een keer achter. Laat me niet gek maken, zeg. Zo de zeg. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het gewoon echt... Ja, uh, yeah. wil ik het gewoon weten waarom. Gustav, gisteren was het natuurlijk wel zeer onrustig in uh, Den Haag weer. Scheveningen. Ach, wat een bende gewoon aan... Uh, Uiteindelijk hebben we dan iemand gevonden op een schommel... in een speeltuin. En die zegt gewoon even hoe het zit. Het is gewoon gezellig. Het is gewoon samenhorigheid. Je voelt het ook. Uh, op, dat op, op dat soort momenten is Den Haag even één. Allemaal. Iedereen is één. Snap je? Dat, dat, dat merk je wel. Dat is wel het positieve ervan. Ja, de boel wordt wel gesloopt. En de politie echt, uh, krijgt alle dingen naar zijn hoofd gegooid. Maar het is wel gezellig. Ja, zeker. Leuk om te horen. Goed, man klaagt stomdronken politie aan. Ja, dit is een heel leuk artikel. Een 67-jarige man was zijn beslag komen doen... zijn beklag komen doen over een buurman. En, want die vond het niet kunnen dat de Riemstenaar... dus in België, tegen zijn haag had geplast. Ja, hij zegt, waar moest ik dat dan doen? verklaarde de dronkaard tegen de politie. En toen de agent hem vroeg hoe hij eigenlijk naar het politiebureau was gekomen... zei hij dodelijk, ja, met de auto, hoe anders, zei hij. En hij vertrok weer. Bij elke enkele meters verder mocht hij nog eens blazen. Maar nu in de alcoholtest van de politie... met een resultaat van 0,62 milligram per liter... dat zo, heet het, hè? Ja, ja. dan mocht deze rijbewijs onmiddellijk inleveren... voor een periode van 15 dagen. Ja, ja, ja. Ja, ja handig in ieder geval wel ja. eerlijk. Dat is wel, mooi. dat is wel mooi dat je eerlijk bent. Dat ja, vind ik wel. Ja, ja. Zeker, heerlijk. Goed, vandaag meer dingen in de kranten lezen. Onder andere de aflossingsvrije hypotheek is weer in opkomst. En dan een gedeelte, niet het hele, noem je dat... Uh, niet het hele bedrag, niet de hele hypotheek, maar een gedeelte. En vooral de wat ouderen uh, ja, doen dan uh, zo'n hypotheek. En verder, ja, we hebben natuurlijk flink te maken met de crisis. En uh, onze crisis valt nog wel mee, vergeleken met onder andere Engeland. Wij, onze economie is uh, 8, min 8,5 procent. Gekrompen. En, gekrompen ja. en in Engeland is dat min 20, hè? Min 20 ja. Procent. Dat is niet echt. Uh, ja, nou, Duitsland was zelfs ook meer dan ons gekrompen. Dat vond ik ook wel bijzonder. Ja, en Zweden is een beetje hetzelfde. Ja. En die hebben ook een minder heftige. Uh, noem je dat? Uh, lockdown gehad. Dus dat zijn allemaal weer goede cijfers. Als je weer bij de andere cijfers ziet, dat je denkt: ah, het valt allemaal weer mee. Zeker, ja, ook. Zeker, zeker. Nou, gelukkig is het nog even een hele grote vis die we gaan vangen. Oh, ja, zeker. Fuck is dit Dit ziet er even te Is het opgezet in Zweden? Goede scène: Ice cream kisses, baby. why in your dad's Mercedes? The radio is. The there the You are my favorite nightmare. Elke nacht droom ik het liefste van jou. Baden in het zweet word ik wakker dan. Uh, maar toch, uh, ja, toch liefst uh, droom ik over jou. En die andere nachtmerries zijn nog veel erger. Dus dat valt allemaal dan weer mee. Zo moet je het ook weer zien. Goed het is uh, tien minuten voor Negen in Grijsachtige Zandvoets. De derde dinsdag uh, komt er weer aan natuurlijk. De derde dinsdag in september. En uh, het is natuurlijk nu even de vraag. Bobke Hoekstra is natuurlijk de, de man van de cijfers. En uh, het is natuurlijk de vraag, wat gaan we nu bezuinigen? Of gaan we nog wat geld uitgeven? Nou, het schijnt dus dat als wij uit deze crisis komen... gaan we niet bezuinigen. We gaan geld investeren. En uiteindelijk komt er dus een tekort aan 68 miljard. Dat zal ook aan het einde van het jaar komen we dan tekort op de begroting. En uiteindelijk wordt er dan gekeken, wordt sowieso gekeken naar een derde noodpakket... Uh, voor bedrijven. Er wordt nu wel kritisch gekeken niet iedereen krijgt zomaar geld. We gaan nu kijken wie, waar we geld gaan uitdelen. Het grappige is bij dat hele grote stuk in de Telegraaf is een tekening gemaakt. En dat is op zichzelf al mooi. Dan zie je derde dinsdag dat koffertje. En achter het koffertje zie je echt ongelooflijk veel geld getekend. Met andere woorden. Het is geld genoeg. Waar moet je het halen? Waar moet ik het naartoe brengen? Het is ongelooflijk. En uiteindelijk uh, even kijken. Het, het zou oplopen naar 60% nationaal inkomen De schuld. De uh, uiteindelijke uh, schuld zou dan bij elkaar 500 miljard euro kunnen worden. Hmm. Dat is dus, dus die 68 miljard is dus extra wat er dan weer bij komt. Wat een geld allemaal weer. Ja. Nee. En dan zelf gaan ze kijken natuurlijk. VVD is nog steeds uh, voor het uh, schrappen van belasting voor bedrijven. En de tegenpartij is daar niet zo voor natuurlijk. Nee. Ja. We zullen het zien, de tweede, derde dinsdag van september wordt het koffertje weer voorgelezen. Ja, ik ben ook benieuwd of ze dat op, op, op zo'n korte termijn dan kunnen aanpassen. Want uh, alle gemeenten moeten hun begrotingen inleveren uh, voor, en uh, moet naar de provincie en al die dingen meer. Dat zijn allemaal best wel grote processen. Ja. En dan nu heb je het hele COVID gebeuren tussendoor. En dat, uh, die enorme noodmaatregelen die allemaal uitbetaald zijn en last van. Kunnen ze dat er snel inflansen of hoe gaat dat? Gaan, gaat nu via de begroting toch bepaalde dingen toch omhoog? Omdat we met z'n allen deze schuld moeten gaan dragen. En, uh... Nou ja, we moeten sowieso natuurlijk... De, de mensen in de zorg moeten allemaal geld erbij krijgen... Ja. Dat moet dan even over gestemd worden. Oh nee, dan loopt iedereen weg. Nee, maar dan moet uiteindelijk ook weer die premie Dus ja. het, nee, Daar hadden ze afspraken over gemaakt. Geert Wilders probeerde het daar even lekker, <lacht> lekker onrustig te doen. En ja, daar ja, heb ik ook wel gelijk. Hij heeft ook wel gelijk, maar er waren afspraken gemaakt. En hij ging al gewoon lekker dwars doorheen. En toen dacht hij even, nou dan moeten we een noodgreep doen. Dan lopen we gewoon de kamer uit. Dat hadden ze ook kunnen toelichten. Dat was wat doorzichtiger Wat ik persoonlijk mooi had gevonden, als we bijvoorbeeld uh, gezegd hadden... dat iedereen die in de zorg werkt, maar ook... Iedereen die ons land op de rails heeft gehouden... dat die gewoon uh, uh, gratis ziektefonds, zeer ziektekosten... Ik, ik werk zelf in de zorg, hoor, maar het lijkt net alsof mensen in de zorg... net even een tandje harder werken. Is dat zo? Ja, daar, maar daarom vind ik ook dat, dat ik ook zeg. Want ja. dat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen bij het ziekenfonds. Ja, maar ik bedoel, iedereen, iedereen is toch erg betrokken bij zijn werk? Dus niet alleen mensen in de zorg die gaan een tandje verder... Iedereen toch? Als je, als je een eigen ja, bedrijf, hebt, ga je toch werk je toch vol 100 ja, dat Soms voor krijg voor je het, eigen gewin, hè? voor je, dus eigen dat je eigen gewin. Vecht voor levens van anderen. Dat, dat geeft het gewoon andere. Ja, ja, ik word er soms een beetje kriebelig van. Oh, als okay. dus ja, oh, jij hoef, jij hoeft niet meer. Dus. Ik hoef niet meer. Oké. Okay. Nee, ik ben tevreden met mijn loon. Ik hoef niet meer. Ik denk mezelf, okay. ja, wat, je, je kan het toch niet uitgeven nu? Hè? Ja, en nee, dat dus is. Dus ik bedoel, nee, ik zit het in diezelfde bakkenlijden. Maar ik heb wel een klein, ik heb wel een klein iets waar ik op aan kan haken, dat je kan wel. Bepaalde masseltjes die je hier of daar uit het water haalt... die kan je misschien aan de zorg geven. Ja. Hij is wel groot, hè? Hij is wel groot. Nee, bezig, dus de vis, dit die haalt een monsterlijke grote meerval... van 2,40 meter uit de scène in Parijs. Dit kan toch bij niet waar zijn? Ja, Het ja, is in scène gezet, zeg ik zelf. Het is een zelf. monster. Ja. Het is echt een monster. Als je die foto's ook ziet... en, en die bek ook. Maar het is ook net hoe je hem neemt, hoor. Want uh, die bek lijkt uh, veel groter op die ene van... Kijk maar ja, groot, op de deze pagina. Ja, ja. Maar wauw, die is... Uh, die man die had dus. Zoals uh, had nog steeds niks gevangen. En toen voelde hij plotseling, gokken gok op een zware vis. Ja. Yeah. Nou, we sleurden hem naar de oever. We hadden twintig minuten ervoor nodig om hem boven te halen. Het was een meerval dus van uh, meer dan twee meter veertig. En hij woog wel iets van negentig kilo. Ja, die kan wel flink. Uh, die krijg je parten. toch het water niet uit, joh? Nou ja, blijkbaar. Maar ja, ze waren met, met verenigde krachten. Hè? Ik was zeggen, dan moet je echt wel met de drie zijn. Ik bedoel, ik, ik weeg. Wat weeg ik? Ergens uh, 68 of zo, geloof ik. Ja, 90 vergeten. kilo is wel heel veel. Ja. Zeker als het niet wil. Hè? Want het is een beest wil het water niet uit natuurlijk. Ja, nee. Ja, je dus, kan, uh, maar ik vraag me af wat ze met hem gedaan hebben. Ik weet niet, maar dat is staat er dan het, niet bij. Is het lekker? Ja, Meerval staat volgens mij wel bij visrestaurants. Uh, volgens mij ja. uh, is hij de crisis uit, heb ik zo in de gaten. Maar hij uh, leeft vooral in rivieren en meren. En hij voedt dus het liefst met andere vissoorten Zoals dus brazen, karper, paling en snoekbaars. Reken maar dat deze Meerval enorm veel veel vis gegeten heeft om zo groot te worden. Wat Precies. Een ding. Het wordt de tijd dat hij eruit gehaald wordt. Zijn leven is nu voorbij. We gaan hem eens even lekker verhandelen. Ja, goed Zeken. idee. Goed, even de leuke plaatjes die ik vind op de lijst is dit. I don't speak French. Zo mooi! Ja, alleen maar grote hits! Jezus, man, te gek! Goedemorgen! Goedemorgen! Dit is CFM! Toebak leeft. Zeker, Toebak leeft. Het is gewoon gezellig. Ja, zeker. Gewoon gezellig, man. Blijf erbij. We hebben allemaal leuke muziek voor je. En natuurlijk wetenswaardigheden. Weten ik heb gisteren, zat ik nog even televisie te kijken... Waas op reis als een Belg. Die trekt dan over de wereld. En nu had hij maar eens besloten... Ik moet maar eens bij... Wat uh, was het weer? Uh, Oekraïne gaan kijken. Oekraïne? En Oekraïne is geweest. Hij uh, gaat twee weken de rondreizen. Hij denkt mezelf. zichzelf, nou, het is natuurlijk wat rustig. Minder uh, toeristen daar, dus ik ga eens rondkijken. En toen ging hij natuurlijk ook even bij uh, Chernobyl... ging hij kijken... En dat is echt grappig. Dan krijg je dus een rondrit. Hè? Als toerist kan je daar gewoon een rondrit krijgen. En dan rij je dus door allerlei dorpen die helemaal verlaten zijn. En zo'n gids die zegt dan ook eens: Ja, uh, dus wat hij zegt, vraagt ze zegt: Kunnen we hier stoppen? Want dit is wel een mooi beeld. Hij zegt, ja, je, je kan wel stoppen. Maar dan moet je wel op het asfalt blijven. Hij zegt, nou prima, blijf op het asfalt. Dus loop het over het asfalt. En er is altijd zo'n gaga meter, geloof ik. Hè? Een geigerteller. teller. Ge, ge, ge, een Geiger teller. Een ja. Een En hij zegt, ja, dit is allemaal wel goed. Tik, tik, tik, tik, tik weet je wel. Dat is gewoon twee keer de hoeveelheid normaal. Dus hij zegt, dat kan het lichaam aan. Maar als je dan nou zeg maar langs de kant van de weg gaat... Dan wordt het toch een stuk meer. Hij zegt ja, want vroeger, die, die grote wolk met uh, radioactief spul. kwam van Tsjernobyl uh, over deze weg heen. En uiteindelijk hebben ze deze weg schoongespoeld met water. En dat water is die weg afgelopen en is zo in het groen ingekomen. Mm. En toen liepen ze langs de kant en toen liep het op tot en met, het was geloof ik uh, 0,5 of 3 of 4 of, of zoiets. En het liep op naar 10. Okay. En op zo'n kleine afstand liep het radioactief zo omhoog dat je denkt: bizar. Ja, ja oké, okay. op scholen waren. Ik had ook op... nog vreemde Planten en bloemen gezien. Dat nee, de dat tomaten, was... dat ze leefd nee. waren. Of van die uh, trifits of zo. Of ja, ja, precies. Nee. Nee, uiteindelijk kwamen ze bij een uh, klein dorpje. Daar woonde nee. nog één vrouw. Die was dan uh, 76. En die, die had gewoon zelf dingen uit de tuin. Die ze dan uh, verbouwden. En uiteindelijk zei ze van. Nou, je moet in mijn kelder kijken. Nou, zegt Waas, baas. Heb je dan uh, daar misschien ook een, uh, een kernreactor daar beneden? Nee, nee, nee. Ze uiteindelijk liet, liet ze zien wat ze daar allemaal verbouwden. Algurken, van allerlei dingen. Tomaten had ze er allemaal in die kelders aan ze en nu gaan we eten. Zegt hij, wat? En die gids zegt, wat? Eet je mee? Hè? Ja, nee, je moet wel even mee eten, want het is zo lekker. En die gids zegt, ik zou het, dat raad ik niet aan. Dit, dit zou ik niet doen. En uiteindelijk had hij toch wat tomaat. Hij zegt, het is toch eigenlijk heerlijk. Dus ze zegt, van ja dat ooit, ooit gemeten en op mijn boerderijtje is het redelijk veilig. Maar als je iets van de boerderij afgaat, dan wordt het wat onveilig. Als de wortelen van de tomaat iets te lang zijn? Dan moeten ze. Ja. Oh, oe, ja. ja. Maar, ik vond het een maar ze had zelf dus hadden. geen last van kanker of dat soort Niets, dingen? Want... Nee, ze was bijna 80 nu. En hij ja. zei, heb het ook Nou, het ziet er nog goed uit. Nou, je bent wel erg een charmeur. En dat allemaal in het Oekraïense natuurlijk. Dat is echt ja. leuk met zo'n... Nou, het is echt een aanrader waas op reis. En dan gaat ja. volgende week gaat hij ook nog weer naar de Oekraïne. Ook een aflevering daarvan. Maar okay. het is echt maf om daar rond te kijken, daar op Chernobyl. Maar nou, wie weet ga ik even kijken of je uitzending gemist vanmiddag. Ja, het is toch iets wat door de verbeelding spreekt. Bijvoorbeeld een, daar, een attractiepark wat eigenlijk nog nooit open is gegaan. Want voordat het open ging, was die ramp. Dus het is, het is nooit gebruikt geweest. Dus dat is nu helemaal verlaten natuurlijk. Nou goed, we gaan doen nog even een plaatje voor 9 uur. Na 9 uur een stukje geschiedenis wat gebeurt er door de jaren heen. Eerst we hebben een lekker apart Orville pack met Sanaya Twan. Full speed, baby. Dust is in my veins. A stampede couldn't break me in my stride. They wanna know why? It gets lonesome, lonesome on the lonesome trails, trails, To keep your head up, up high. Because baby, we've been up all night. I built that road and walked to thousand miles. Taking orders never been my style. Yeah. Never die Oh, my heart, heart Got some hazy memories Bad start. Yeah, when you keep bad company Won't mm -hmm. stop Cause I never lost a fight Well, once or twice I said, let's, let's go, go Baby, I got Resisting My show gonna feel the way